Shalom. Vanmorgen gaan we verder nadenken over wat er in de parasha staat. Een profeet in Israël. Daar wil ik met jullie vanmorgen over nadenken. Er is één grote profeet in Israël, en dat is Yeshua. En er is nog één grote profeet in Israël en dat is Mozes. Hoe staat dat in verhouding met elkaar? Er wordt wel eens verschillend over gedacht... Ik denk dat de Torah ons daar een heel mooie handvatten in geeft om daarmee om te gaan. Wie is Yeshua? Wie is de profeet als Mozes? De naam Immanuel zegt eigenlijk alles. De gemeente Immanuel. In Yeshua is God met ons. Dat is natuurlijk ook ja. Goed, uh, als je daar meer over gaat zeggen dan krijg je vaak uh, ideeën van Triniteit of... Unitarisme of uh, duatarisme. of uh, noem, maar, noem het maar op. En er zijn hele discussies over geweest natuurlijk in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis. En uh, Anatasius heeft gemeend het laatste woord te moeten hebben. En die schreef uh, een geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Athanasius. Je kunt het dus uh, opzoeken in de oude... Uh, ...staat de vertaling, als u die kerkbijbeltjes koopt, dan staat die achterin. De geloofsbelijdenis van Athanasius. Nou, die begint met, als je niet gelooft wat ik geloof, dan uh, zul je branden voor eeuwig in de hel. En dan zegt hij, zo moet het zijn en niet anders. Het is dezelfde man, Athanasius, die op N321, op het concilie van Nicea, uh, het hoogste woord voerde... Sindsdien heeft de kerk ongeveer die beleidenis van Athanasius... ...en dat is een beetje bedoeld om, om, om, het, om het antwoord te geven bij al die discussies. We willen al die discussies niet. Uh, maar ik wil er een beetje terug, een beetje naar voren. Want hoe heeft, heeft Yeshua zelf dat nou beleefd? En hoe hebben de apostelen dat beleefd? En wat heeft Mozes ervan gezien? En daar wil ik eens naartoe. Wie is de profeet als Mozes... Nou, daar staat hij. Tenminste, een, een afbeelding ervan. En dan beginnen we bij de lezing uit uh, het evangelie van deze week. Dat is Lukas uh, 16. Ik ga gewoon een aantal uh, teksten langs en uh, ja, we zullen het wel meemaken wat Gods woord vanmorgen hier neer wil leggen. Lukas 16, vers 19. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was. Die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde erna verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen... En likte zijn zweren. Tot nog toe is er niet veel aan de hand. Er is gewoon een rabbi. En die noemt de misstanden. Het rijke en het arme. En die zegt. Dat kan toch niet? Ja, dat deden wel meer rabbies. En het gebeurde nu dat de bedelaar stierf. En door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En nu noemt Yeshua een gebied. Waar de meesten een beetje huiverig voor waren. Wat gebeurt er? Als Lazarus sterft, wat gebeurt er als wij sterven? En hij doet daar uitspraken. Hij zegt: Die arme zal in de schoot van Abraham zijn. En die rijke die zal in de marteling zijn, in het vuur. En die zal het lijden daarvan hebben. Daar wordt vaak de eeuwige straf in gezien en de eeuwige marteling. Maar het woord eeuwig staat in het stukje, staat er helemaal niet ik heb er wel eens een preek over gehoord van, van een predikant uit de gereformeerde gezinten en die, ja, die predikte daar maar de helden in en de hel en we moesten maar meer over de hel praten ik denk ja, nou ja maar dat woordje eeuwig staat er helemaal niet in dit gaat over als iemand sterft wat gebeurt er daarna Yeshua doet daar uitspraken over wat er gebeurt als je sterft dat is uniek en als hij een profeet is hebben we in de Torah gelezen dan moet zijn woord bestaan of tot bestaan komen. En dat is spannend. En daar doet Yeshua uitspraak over. Hij predikt een prediking waarmee hij zegt, ik ben die profeet. En ik zeg dingen die zullen tot stand komen. En als het niet waar is, ja, dan ben ik een verwaande, een arrogante kwast. Dus het staat op het scherp van de snede. Wie is hij? Die zo durft te spreken. Nu is het uh, Bijbelboek Openbaring. De centrale as vaak. Van, een, uh, van hoe er over Yeshua gedacht wordt. Daarin wordt Yeshua natuurlijk geopenbaard. Aan Johannes. Op Patmos. Maar ik wil een klein stukje. Van het Bijbelboek Openbaring. Wil ik doorheen gaan. Van wat daarin de hoofdlijn is. Wat daarin zichtbaar wordt zonder het Bijbelboek Openbaring was het christendom denk ik gestorven als een beweging die niet verder kwam. Zonder dat Yeshua kwam om zich aan Johannes op Patmos te openbaren, dan was het ergens in het Romeinse rijk gestrand. Dan was het misschien niet verder gegaan? Dan was de hoop gestorven. Yeshua heeft zich specifiek aan Johannes geopenbaard en het boek Openbaring neergelegd in de kerk. En het is een baken van hoop een openbaring waaraan we vast kunnen houden een openbaring van onze Messias een belangrijk bijbelboek zeer belangrijk ik lees maar gewoon wat stukjes achter elkaar 6 vers 14 tot 17 we hebben dan net de eerste zes zegels die zijn dan geopend laten we vers 12 beginnen en ik zag toen het lam met zes de zegel geopend had en zie, er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak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 verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Jawel, God. En voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? En vandaag de dag komen we steeds dichterbij, dat moment... Als Yeshua komt, dan zullen de donkere wolken zich samenpakken. En dan zal heel de aarde, zal ervan, ja, door angst worden beheerst. Ze zullen weten, hij komt. Hij zal geopenbaard worden. Hoofdstuk 7 vanaf vers 15. Voor de gemeente van Yeshua, zijn discipelen, zijn volgelingen. Zal het een beetje anders zijn als die donkere wolken samenpakken en iedereen door angst gegrepen wordt? Zullen we weten hij komt? Worden we opgeroepen om onze hoofden op te heffen? En daarom geeft de openbaring nu een blik op die scharen. Die enorme grote scharen uit alle volken. En de 144.000 uit, uit Israël. En daarna als dat zichtbaar is, als we dus die scharen zien en die 144.000 uit Israël, dan zegt openbaring dit daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel en hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden dat is wat zichtbaar wordt voor de Messiaanse volgelingen van Yeshua die hem willen volgen die zijn, ja, in zijn licht wandelen hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dus als daar die donkere wolken samenpakken en opgerold worden als een boek, en iedereen en de planeten en de sterren en alles gaat mis in het heelal, en iedereen op de aarde is bang, dan weten wij daarboven staat de troon van God. En die daalt neer. En ja, natuurlijk komen dan die donkere wolken en al. We wisten toch uit de profeten dat als, je, dat als God komt, dat, het, dat dat niet zonder oordelen gaat. Daarboven is die troon, en dwars door dat oordeel heen. Komt Hij, komt Zijn troon naar beneden, zal neerdalen op aarde. Hoofdstuk 11, vers 15. En dan hebben we net alle bezuinen geblazen, alle zesde bezuinen, en nu komt de zevende engel met de bezuin. En hij blies op Zijn bezuin en er klonken luide stemmen in de hemel, alweer dat onze blik op de hemel gericht. En die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van Zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden wij danken u, Heere God, Almachtige, die is, die was en die komt. Omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden. En uw toorn is gekomen. De spanning stijgt, voel je dat in de Openbaring? En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten. En aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Om hen, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Dat is krachtige taal. En de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar. In zijn tempel. Het moment is daar. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving, een grote hagel. En dan doet het boek openbaring weer iets, dan gaat het terug naar een ander moment en dan gaat het opnieuw vertellen. En maar houd dit moment vast, dit spannende moment, en dat gaat, wordt later weer opgepikt. Openbaring 14. Vers 14, en ik zag en zie een witte wolk, dan gaat de blik weer naar de hemel. En op die wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Dan komt het moment van de oogst en dan iets verder in hoofdstuk 15 in vers 1, en ik zag een ander teken in de hemel groot en wonderbaarlijk zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn nu zien we in de hemel dus die donkere wolken die samengepakt zijn het helal dat door elkaar geschud wordt en de tempel die opengaat en de ark die tevoorschijn komt en een witte wolk en zeven engelen wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Vers 4. Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarna zag ik en zie de tempel van de tent van het getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen. En om God, om de borst, met gouden gordels... En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toren van God, die leeft tot in eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook, vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Dit is ook het Nieuwe Testament. Sommigen denken dat als ze Nieuw Testamentische christenen zijn, dat ze, ja, dat ze aan de genade zijn, maar dit is, dit is groots. Als God komt, als God openbaar wordt, dan worden alle fundamenten van de schepping en alle fundamenten van het heelal worden blootgelegd. Daar word je stil van. En dan staan we daar als mensen op die aarde, die aardkloot, waar we schade hebben aangericht. God had ons als mensen hier neergezet om koning te zijn over de aarde en de schepping tot bloei te laten komen. Openbaring 19. Vers 6. Als het oordeel komt, en dat wordt in hoofdstuk 17 en 18, wordt dat breed uitgemeten. Dan is dat niet alles. 19 vers 6 tot 10. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als het gedruis van vele wateren en het geluid van, als van zware donderslagen. Halleluja. Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Midden in het oordeel zal hij neerdalen en koning worden op deze aarde en de schepping opnieuw onderwerpen aan zijn heerlijkheid. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Yeshua hebben. Aanbid God. Het getuigenis is van Jezus, is namelijk de geest van de profetie. En dan zitten we weer midden in onze parasha. Als we zijn volgelingen zijn, zijn volgelingen van die grote profeet, die profeet als Mozes. En hij heeft zijn geest uitgestort met de bedoeling dat wij zouden delen in die geest. En dat wij zouden wandelen in die profetische wandel die hij ons voorgegaan is. Nog één ding over dat oordeel. En dan gaan we terug naar de Torah. Dat oordeel wordt in zeven gegeven steeds. Zeven zegels, zeven bezuinen, zeven schalen. Dat doet natuurlijk gelijk denken aan de zeven scheppingsdagen. En één ding is geopenbaard op die zeven scheppingsdagen. En dat is een, een, een cyclus. Een dag-nachtritme. Er is steeds... Een oordeel, steeds een, een tijd van duisternis en dan een tijd van licht. Tijd van duisternis, tijd van licht. En als het oordeel komt, dan is het niet in één keer een klap om het helemaal aan, naar, naar een einde te brengen. Nee, dat zou een tegenspraak zijn met het belofte aan Noach. Als het oordeel komt, zal dat stapsgewijs gaan. Net zoals eigenlijk Israël, toen zij Canaan innamen, zouden ze dat niet in één keer doen, want dan zou het hele land verwoest worden. Maar stapsgewijs. En zo zal het oordeel in de openbaring ook zijn, zodat niet de aarde volledig ten onder gaat. Steeds een, een oordeel en dan weer een tijd van herstel, een, een tijd van licht. Oordeel, herstel, een cyclus. Maar als het oordeel geweest is... Dan daalt dit neer uit de hemel. We hebben het blik gehad op de hemel en daar ziet u de donkere wolken nog die wegtrekken. En de bruid, het Jeruzalem, getooid als een bruid, daalt neer op de, op de aarde, uit de hemel. En Jezus zegt kom, waar elke koning van de wereld hier een enorme troon zal neerzetten om zelf op te zetelen, heeft hij een stad om er samen met zijn bruid te wonen, samen met zijn volk. En van daaruit het levende water te herstellen, zoals in de tuin van Ede. En dat levende water gaat over heel de aarde. Om iedereen in het herstel mee te nemen. Volgens die cyclus. Volgens dat ritme. En dan gaan we nu nog van Exodus 23 naar 33, naar Deuteronomium 18, naar Hebreeën 12. Dat is de lezing van vandaag natuurlijk, Deuteronomium 18. Ik heb het tot nog toe niet gedaan eigenlijk, maar... We hebben een lezing uit de Torah, een lezing uit de profeten, een psalm en een lezing uit de evangelie. Maar er hoort nog een lezing bij uit de brieven van de apostelen. Dat is eigenlijk de sluitlezing. En dat is in het Hebreeuws zeg je dan de, de haftara. Sluitlezing. Maar als je de profeten al de haftara noemt, de sluitlezing, ja dan zeg je eigenlijk er komt niks na. Dus eigenlijk moet er een, een sluitlezing komen uit de brieven van de apostelen en daar heb ik voor deze... Lezing uit Deuteronom 18, Hebreeën 12 voorgesteld. Dus daar zullen we eindigen met de vraag, wie is Yeshua die daar komt, dwars door die donkere wolken heen, om het koningschap van God op aarde te vestigen. Wie is die Yeshua? Exodus 23. Dat is de eerste keer dat God eigenlijk onomwonden spreekt over die bode. De engel van Yahweh. Vers 20 tot 33. Zie. Si, zegt Yahweh. Ik zend een engel voor u uit. Om over u te waken op de weg. En u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. En er is gelijk een parallel zichtbaar. Het volk Israël in de woestijn was op weg naar het beloofde land. Waar de koninkrijk van God gevestigd zou worden. En wij zijn op weg naar die donkere wolken. Waar middenin. Koninkrijk van God geopenbaard zal worden. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtreding niet vergeven, omdat mijn naam in het binnenste van hem is. En het vraagt een driejarige cyclus om daar zicht op te krijgen, wat dat betekent. Dat zijn woorden zo heilig zijn, zo Zo gewichtig zo rein, zo volmaakt dat we die niet mogen besmetten en als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal hoort u dat? als u aandachtig naar zijn stem luistert, de stem van Yeshua HaMashiach en alles doet wat ik spreken zal Yahweh spreekt in Yeshua zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen mijn engel, Yeshua HaMashiach, zal namelijk voor u uitgaan en u brengen bij de Amorieten, de Hethieten, de en de Kaninieten, de Hevieten, Jebusieten en ik zal hen uitroeien. U mag zich voor hun goden niet neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen en hun gewijde stenen stuk maken. U zal de Heer uw God dienen en dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. En ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. De schrik voor mij zal ik voor u uitzenden. En al de volken waaronder u komt zal ik in verwarring brengen. En ik zal al uw vijanden voor u op de vlucht doen slaan. Nou, dat is een stevig woordje. En dan duurt het even, maar in Exodus 33... Hieruit blijkt dus dat Yeshua zal oordelen... En de schepping vernieuwen. Zodat er geen ziekte meer zal zijn. Geen smetting. Geen, geen onreinheid. Maar volmaaktheid. Dat is wat Yeshua zal komen doen. En dat is in Exodus 23 al geopenbaard. Maar dat was niet helemaal waar Mozes op zat te wachten of zo. Hij, hij, hij wordt voor vragen gesteld. Hij zegt niet van. Uh, oh, dus het, het, het, zit zo, het, zit zo. Nee, hij, hij, hij begrijpt het niet goed. En daarover lezen we in. Uh, hoofdstuk 33 als we, dan komen er eerst een heleboel tussen de, de, de zon met het gouden kalf en zo en, en dan op een gegeven moment in, vers 3, in hoofdstuk 33 verder sprak Jaabet tot Mozes ga heen, vertrek van hier u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb aan uw nageslacht zal ik het geven en ik zal een engel voor u uitzenden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 ...opdat ik genade zal vinden in uw ogen... ...en zie aan dat deze natie uw volk is. Deze tekst, deze twee versen, die staan in een chiasme. Een chiasme is een, een, een opstelling, een, een manier van schrijven... ...waarbij de centrum van de tekst eigenlijk de kern van de boodschap is. En de anderen, die staan tegenover elkaar. Dus wat er vlak voor het... Kern van de tekst staat, dat staat er ook vlak na en dat, dat correspondeert met elkaar. Niet precies hetzelfde, maar dat correspondeert met elkaar. Zie en dat begint dan met een volk en eindigt met een volk. Ik heb de tekst meer in het Hebraeus bestudeerd en ben toen tot deze vertaling gekomen. Van dit volk dat genaderd is voor u, zegt u tegen mij, leid hen. En u ziet dat er drie keer iets in het vet geschreven staat. Drie keer staat daar het woordje et in het Hebreeuws voor. Het woordje alef taf. De eerste en de laatste letter van het Hebreeuws alfabet. En et, als je daar een waf tussen zet, de zesde letter van het alfabet, dan, dan lees je oot. En dat betekent teken. En soms speelt de tekst daarmee. Wil daar wat mee zeggen, wil daar een teken mee aangeven. Dit volk, er staat het woordje et bij. En het woordje wie. Maar wie. U hebt niet eens geopenbaard wie u met mij zenden zal voor dit volk uit. Het gaat steeds over de context van het volk. Het volk is natuurlijk Israël. Israël dat op dat moment aangenomen wordt in het verbond. Als de bruid en ondertrouw van Yahweh. En dan gaat het over die engel van Yahweh. God heeft geopenbaard, ik zal een engel voor u uitzenden. En Mozes snapt het niet. Wie is dat dan? Waar Athanasius zo nodig een antwoord moest geven: met als je het niet aannam, dan is al brand in de hel. zegt Mozes, wie? Wie is dat dan? Ik weet het niet. Wie is hij? Wie is de messias? Eén ding wist hij wel: hij wordt met mij gezonden. Mozes en Yeshua, de twee profeten van Israël, de twee grootste profeten van Israël. Yeshua, een profeet als Mozes. Als wij dat losgekoppeld hebben op de een of andere manier, we zeggen van Jezus heeft het woord van Mozes vervangen, dan zeggen we iets wat Mozes zeker wist dat niet het geval zou zijn. Mozes had zijn vraag, wie is die Messias, wie is die Yeshua die u zenden zal? Maar één ding weet ik, u zult hem met mij zenden. Met mij. Torah en Yeshua zijn één. Die horen bij elkaar. Dat kun je niet vervangen. Je kunt niet zeggen wat in de Torah geopenbaard is, dat heeft Yeshua weggedaan of overstegen. U hebt niet eens geopenbaard wie u met mij zenden zal voor dit volk uit. U zei nog wel, ik ken jou bij je naam en je staat bij mij in de gunst. Er was niemand zo bekend in het huis van Yahweh als Mozes. Hij was er vertrouwd als kind in huis. Wie is dan die bode? En weet u we wat er op hetzelfde moment gebeurt, op hetzelfde moment dat Mozes deze vraag stelt? Is er een jongeling in het kamp? Die niet wijkt. Uit de tent van Yahweh. Jozua. Dat is zo bijzonder. In het profetische wordt het al zichtbaar. Kijk Mozes. Ik zeg het wel niet in open woorden. Maar kijk. Daar is iemand. Die ook vertrouwd is in mijn huis. Zelfs zo vertrouwd. Dat hij helemaal niet bij mij vandaan wijkt. Zo vertrouwd. Dat ik. ...mijn rustplaats in hem vindt. Tussen Mozes en Yahweh was het als kind, vader en kind. Maar af en toe, ja, Mozes was ook maar een mens. Maar Yeshua, als volmaakte mens, zal volkomen thuis zijn bij Yahweh. Wie is deze waardoor Yahweh verkiest om te spreken... Doe mij deze, uw weg, kennen. Die woorden staan daar in het Hebreeuws. Ja, de, uh, dit is de Nederlandse weergave ervan. Et deragega staat daar in het Hebreeuws. Et deragega. En naar dereg, dat is de weg. Wie is deze? Deze uw weg. Weet u dat de volgelingen van Shua als eerste bekend stonden in de geschiedenis als volgelingen van de weg. Volgelingen van de weg. Dat verwijst rechtstreeks naar de kern van de vraag van Mozes. Doe mij deze uw weg kennen. En doorgronden. De volgelingen in de eerste eeuw in Jeruzalem hadden het ontdekt. Deze is het. Yeshua. Hij spreekt de woorden van Yahweh. We hebben in hem de weg gevonden. De weg naar het Koninkrijk van God. De weg dwars door die donkere wolken heen. De weg dwars door het oordeel heen. Om op te staan in nieuw leven en deel uit te maken van die nieuwe schepping. Zo, via Hem, zullen zij ja wel leren kennen. Dat wist Mozes ook al. Al wist hij dan niet wie die bode was, door Hem heen zal hij ja wel leren kennen. Zal ik u leren kennen? Zodat ik bij u in de gunst zal blijken te staan. Hé, hey, je staat toch bij mij in de gunst? Als ik dan bij u in de gunst sta? Ja, maar door die ene weg, Yeshua. Die ene weg, die zal ons in de gunst van Yahweh doen staan. was door Yeshua heen, de Messias. Want hij spreekt de woorden van de levende schepper. En hij, door die woorden zal de wereld herschapen worden. Dat is volkomen nieuw. En tegelijk is het in volkomen harmonie met de woorden en de openbaringen die aan Mozes gegeven zijn. Zodat ik me zal herinneren dat dit volk van u het verkozen volk is. Yeshua en het volk zijn een eenheid. Mozes wist nu al dat die een eenheid zal vestigen die onverbrekelijk is. Yeshua als hoge priester draagt de eefod met de stenen van, van de stammen van Israël. En, de, en op zijn schouders de twee huizen van Israël. De zes, twee keer zes namen. Hij en Israël. Als je naar hem kijkt, zie je Israël. En als je naar Israël kijkt, zie je hem. Israël en Yeshua. Als het over Israël gaat, gaat het over de Messias. En als het over de Messias gaat, gaat het over dat volk van God die in verbond staat met hem. De profeet zoals Mozes. Ongelooflijk hè? wat de Torah daar al over laat zien. Als je er zo langzaam stap voor stap langs die tekst gaat. En de kern is, Wie is hij? En nu kunnen we zeggen, ja, hij was die zoon van die timmerman, of hè, die doorging voor de zoon van de timmerman. Maar hij is in de eerste eeuw ook weer opgevaren naar de hemel, naar de vader. En in zijn glorie, in zijn volle glorie, is hij gezien door Johannes op Patmos in een visioen. Daar is het Bijbelboek Openbaring uitgekomen. Maar zijn ware openbaring is er nog niet geweest. We staan op de, op de vooravond... Dat hij zal geopenbaard worden in de hemel en dat heel de schepping hem zal zien. Dat zijn teken zal worden zichtbaar worden in de hemel. En als we dat teken zien, dan weten we dat hij komt. Als die oordelen samenpakken boven de aarde en de aarde in zijn greep hebben, in de greep van angst. Dan weten we dat hij komt om ziekte weg te doen, om ellende weg te doen, om oordeel weg te doen, om dwars door die oordelen heen de wereld te herscheppen en een nieuwe aarde te bereiden. Om daar te wonen, met hem, in heerlijkheid, in eenheid. En dan gaat het niet om één eenheid of twee eenheid, drie eenheid, wat dan ook. Dan gaat het om een veel eenheid. Dan gaat het erom dat Yeshua de Messias is, in wie Israël is. Heel Israël. In hem. Dan is het één volk, met één koning. En dan zijn we samen in verbond met hem. En dan wonen we samen op een schepping zoals die bedoeld is. En dan worden we mensen zoals we bedoeld zijn. Mensen die in onze roeping staan, gaan staan, in onze bestemming gaan staan als koninklijke priesters. Met hem. Niet met de bedoeling om te heersen, want als we koninklijke priesters in openbaring zien, dan, dan doen ze maar één ding: Als ze Yeshua zien, dan buigen ze. En leggen ze hun kroon af. Voor hem. Want hij is hier weggegaan Voor ons. Die weg van het kruis. En als wij door die oordelen heen gaan, dan kan het ook maar zo zijn dat wij getroffen worden door een oordeel links of rechtsom. Maar dwars daardoor is de opstanding. In hem Yeshua, de Messias, de hoge priester. Hij staat op het punt om geopenbaard te worden. De hemel zal wijken als een boekrol. En hij zal daardoor neerdalen op de aarde. Om de aarde te herscheppen. Stap voor stap. Als je dan Deuteronomium 18 leest, dan is Mozes al een stukje verder. Dan heeft hij die vraag gehad in Exodus 33. En nu staat hij op de vlakte van Moab, vlak voor de grens van het beloofde land. En een het ander is gaan bezinken bij hem. En dan zegt hij dit, ik zal het nog een keer lezen, Marcel heeft het ook al gedaan, maar nu nog een keer om het tot ons door te laten dringen, of nou, misschien dat er zich nog nieuw, opnieuw iets openbaart, te openbaren is. Er zal een profeet onder jullie zijn, van tussen jullie broeders zal hij opkomen, net als ik. Ja, wij jullie God, zal hem voor jullie doen oprijzen. Naar hem zul je horen en je zult doen wat hij leert. Het was jullie eigen verlangen om op deze manier met God geconfronteerd te worden. Herinneren jullie je de dag nog dat Yahweh zich openbaarde en de tien woorden uitsprak op de Horeb? Dat was op de dag van de heiliging van de aangenomen gemeenschap. Gelijk weer volk en Messias. Het gaat steeds over die twee samen. Jullie vroegen toen om de stem van Yahweh niet te hoeven horen. Die stem van Yahweh mijn God, dat heilige, allesverterende vuur van de Almachtige, dat kan ik niet horen of zien, want anders zal ik sterven. Precies zoals jullie toen vroegen, zo zal dit alles door Yahweh voorzien worden. Want Yahweh zei toen tegen mij, het is goed wat ze je vragen. Ik zal uit hen een profeet doen oprijzen van onder hun broeders, precies zoals jij. En ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. En hij zal aan hen alles zeggen wat ik hem gebied. En omdat hij dus in mijn plaats de woorden spreekt. die ik ook al op de horen heb op geopenbaard. zal het gewicht van wat hij zegt net zo zwaar zijn. Zodat degene die mijn woorden uit zijn mond naar zich neerlegt. met mij te maken krijgt. En er staat er een wonderlijk woord. Het woord darash. U kent het woord van uh, drasje, midras. Het, is, uh, het uh, komt ook uit uh, Pades. Vier manieren van Bijbel lezen. En de drasje is eigenlijk de manier van zoeken. Als je gaat passages vergelijken en zoeken naar wat betekent het nou werkelijk. En dat woord staat hier. Als we Yeshua's woorden horen, dan nemen we ze op en dan doen we ze. En doen we dat niet, dan zullen we God ergens ontmoeten. En die zal ons onderzoeken. Die zal ons bevragen: hoe zit dat? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik heb toen op de horrep gesproken. En toen hebben jullie gezegd nee. En nu, nu heb ik hem gezonden. Omdat jullie dat zo wilden. En, en nu? Hoe kan dat nou? Hij zal het vragen. Hij is, niet, hij is er niet de man naar om je dan met een, een klap uh, uh, te geven. En uh, af te. Dat was de farao. Die is de slavendrijver. Hij zal zoeken. Hij zal vragen stellen. Hoe kan dat nou? Dat je zijn woorden niet aanneemt. En dan nu de Haftara. Hebreeën 12. Dan sluit ik me af. En je hebt misschien gedacht van, ja dit gaat over de Torah, maar wat zegt het uh, Nieuwe Testament in hoofd? Het Nieuwe Testament is een, een, een term die uh, eigenlijk niet klopt. Dus we spreken liever over de apostolische geschriften. En uit de apostolische geschriften staat in Hebreeën 12 vanaf vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot bezuind en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en staat te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem en tot talen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot vermaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Yeshua. En tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Deze drie versen, vers 22 tot 24, daar zijn we toe genaderd. Ja, daar begint vers 22 mee. U bent hiertoe genaderd. We zijn er nog niet. Maar we staan op het punt in de geschiedenis dat de dingen zich zullen gaan openbaren. Dat de wolken zullen samenpakken, oordelen zullen uitgegoten worden. En dwars doorheen zal de Messias zich openbaren aan de schepping. En het koningschap van Yahweh vestigen. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Dat is dezelfde boodschap. Precies hetzelfde. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, Mozes, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem, die vanuit de hemelen spreekt. De woorden van Jawe in hem. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk hebben ontvangen, aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. De verandering van de dingen, van alle dingen die kunnen wankelen, alle dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven, dwars door het oordeel heen, mogen wij onze hoofden opheffen, want hij komt. En hij zal de aarde herstellen en reinigen en de ziekte doen weg, weg doen. Hij zal koning zijn en hij zal ons thuis brengen bij de levende wateren van zijn tuin van verrukking zodat de bladeren van de boom des levens ons genezing zullen brengen. Nou, daar zitten we op te wachten. Vader, kom. Zullen we, zullen we bidden? Vader, dank u wel voor deze woorden uit uw woord. Dat u een Messias zenden zal. En dat, dat we op het punt staan dat u Messias op een nieuwe wijze volledig geopenbaard zal worden. Als de koning van Israël. De koning van Israël waarin u woont. En uw woorden, waardoor u uw woorden spreekt. Vader, we willen... We smachten naar hem, zoals heel de schepping smacht naar hem, vader. Want u hebt de schepping niet zo bedoeld om, om vernachteld te worden. U hebt de schepping bedoeld om vernieuwd te worden. en Om te groeien en om, om uw lof te zingen en heerlijkheid. En uw heerlijkheid daarin te openbaren. Vader, kom en doe het snel in onze dagen. Als de oordelen komen en zich aandienen. Vader, help ons onze hoofden op te heffen en naar u te zien. Naar uw Messias, die komen zal, zodat elke knie op aarde... Zal gebogen worden. En elke tong op aarde beleiden zal. U bent Heer. En de, tot eer van u. Vader. Amen.